1 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Een politiecommandant doodgestoken door zijn buurman. Hij stak negen keer in op het 42-jarige slachtoffer. Daarna gijzelde hij de vrouw en het zoontje van de politieman in hun eigen huis. Een speciale politie-eenheid heeft met de man proberen te onderhandelen, maar uiteindelijk is hij doodgeschoten. Ook de vrouw van de politieman is omgekomen, de zoon is gered. De toedracht van de moord en het motief van de dader zijn nog onduidelijk. De Sun, de bestverkopende krant van Groot-Brittannië, steunt een vertrek van het land uit de Europese Unie. Een groot deel van de voorpagina is vandaag gewijd aan de uitleg waarom een brexit volgens de krant het beste zou zijn. De Sun schrijft in het commentaar dat dit de laatste kans is om af te komen van de Brusselse dictatuur. En dat Groot-Brittannië buiten de EU rijker en veiliger zal zijn. De Britten mogen volgende week donderdag in een referendum bepalen of hun land uit de EU stapt. Ex-viva-baas Sepp Blatter zegt dat er in het verleden is gefraudeerd tijdens de loting van in ieder geval één groot voetbaltoernooi. In een interview met een Zwitserse krant zegt hij zelf gezien te hebben dat er werd gesjoemeld. Bijvoorbeeld door de balletjes die tijdens de loting getrokken worden warm of koud te maken. Blatter wil niet zeggen bij welk voetbaltoernooi in welk jaar hij getuige was van schoemelpraktijken tijdens de loting. De oud-viva-baas zegt wel dat hij zichzelf nooit aan dit soort praktijken schuldig heeft gemaakt. België heeft zijn eerste EK-wedstrijd verloren van Italië. Het werd 2-0 door een doelpunt van Giaccarini in de eerste helft... en een goal van oud fijn Pelle in de blessuretijd. Eerder vanavond speelden Ierland en Zweden met 1-1 gelijk. En Spanje won afgelopen middag met 1-0 van Tsjechië. Het weer nog, vannacht valt er nog een enkele bui... maar verder is het grotendeels droog. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Overdag opnieuw wisselvallig met buien. Vooral in het noorden kan het smiddags gaan omweren. Het is 19 graden. Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig. Dit was het NWS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Het is een Addicted to love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 106.9 ZFM That I danced to a different song It's a shame, but I got to love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 Ja, en ik wil back to the future Vroeger branden de plek van mijn voeten Ik reis nachts de stad, licht sturken Blikken van ijzer in de stad voor mijn schurken zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op een masterplan En ik dans met de voor de geeft dan geef hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de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 Ik stap nachten Just one of them I've heard. <laughs>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 Let you order one time. Let you order two keer. Let you order three keer, keer.